Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en hun God zoeken. En ook David, hun koning. En ik zie in deze tijd een roep daarom. Welkom bij een nieuwe aflevering in onze serie De Messias van Israël. Ik zie buiten, ook heel hartelijk welkom. Dankjewel. Voor de mensen misschien die inschakelen en nog nooit deze serie hebben gezien jij werkt voor CGI. Ja. Waar staat dat voor? CGI is Comité Gemeente Hulp Israël en dat betekent dat wij die joden die in Jezus geloven en dat is de Messiaanse beweging in Israël ondersteunen met gebed, onze financiën ja. en uh, in Nederland zijn wij bezig om uh, eigenlijk alle christenen onderwijs te geven over onze joodse wortels ja. We, de christelijke kerk komt voort uit het Joodse volk Aha. en de Bijbel komt eruit voort uit, uit hun volk, hebben we dat te danken. Dat we de Bijbel voor onze neus hebben liggen, is dankzij hun en dat proberen wij in Nederland duidelijk te maken en dat doen wij ook graag in deze uitzendingen. Ja, is dat nodig in Nederland? Nou ja, kijk, als wij redelijk floreren en dat de grote vraag is om deze boodschap te horen, dan, uh, dan weet ik zeker dat het ontzettend nodig is. We zijn zo uh, al meer dan 2000 jaar opgevoed vanuit de christelijke traditie vanuit een bepaald oogpunt. Ja. En we zijn eigenlijk Israël uit het oog verloren. Dat kon ook niet anders, want Israël bestond niet meer. Na het jaar 70 was het van de kaart geveegd, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. 1948, dat duurde nog uh, ja. bijna 2000 jaar. Ja. Dus de kerk heeft zich altijd afgevraagd, en wat nu? Nou, Israël er niet meer is. Toen dacht de kerk van, nou, wij zijn het geworden, wij zijn het nieuwe Israël. En toen was er opeens, 1948, was Israël weer op de kaart. En nou uh, moet de kerk eigenlijk een turn maken van, hé, hey, maar wacht even. Uh, dit zijn, was dus blijkbaar anders. Het, het was anders dan we altijd hebben gedacht. Ja. En uh, in die fase zitten we nu. En dat vraagt ja. ook veel onderwijs, maar ook gewoon heroriëntatie. Ja op uh, wat zegt het woord eigenlijk? Ja, ja. we noemen dat vaak de vervangingstheologie. Ja. Uh, maar er zit wel een bepaalde logica in. Hè? Als een volk er niet meer is, als... Uh, uh, ja, het volk was er nog wel, want die zijn verstrooid natuurlijk. Ja. Maar als het land er niet meer is, als uh, alles waar, zeg maar, de Jezus heeft gelopen en gewandeld, wat onze roots zijn, ja, ja als dat weggevaagd is, dan is er ergens, ja... Het is, het is een, logisch. Ja, ik denk ook dat we uh, een beetje uit moeten kijken met het uh, te veroordelen. Ja. Um, want ik geloof ook dat het een bedoeling heeft gehad. Ja. Uh, Paulus spreekt erover in Romeinen 11. Aha. Dat hij zegt van, uh, uh, niet, niet de val, maar het struikelen van Israël heeft een doel gehad. Namelijk dat de volkeren tot geloof konden komen. Ja. En als de volheid van de volkeren tot geloof is gekomen, dan zal ook heel Israël weer tot geloof komen. Ja, precies. Dus Gods plan met Israël is nooit voorbij geweest. Wij zijn het misschien uit het oog verloren, God niet. Ja. En nu zien we met eigen ogen hoe zich dat toch ja. ontwikkelt en dan moeten we ons heroriënteren. Ja. En het is wel duidelijk in ieder geval dat er een, uh, hele groepen zijn die nog steeds, zeg maar, ondanks dat ze nu zien dat Israël bestaat, uh, menen dat de kerk, de plaats van Israël, heeft ingenomen. Ja, en ik geloof wel dat uh, als je in zo'n fase zit van omdenken, dat dat soort denken ook logisch is. Ja. Als, de, als je 2000 jaar bent opgevoed met die gedachte, ja, ja dat heeft een omdenken in je denken nodig. Ja, maar en wij, wij dragen dat soort serie ja, ja, uh, goed voor om ja. te laten zien dat God een ander plan had ja. en dat Hij uh, ja, zijn beloftes nakomt. Absoluut. Wij zo ja. vaak ook aangeven. Ja. Goed, in deze aflevering gaan we het hebben over een huis voor David. Mm -hmm. Dus koning David staat centraal? Koning David staat centraal en eigenlijk het hele koningschap staat centraal. Ja. We komen uit de tijd van de rechters. We hebben de vorige aflevering Jefta behandeld. En we zijn nu aangekomen in de koningentijd. Oftewel, de God heeft eerst Saul aangesteld. Nou, Die heeft gefaald om Amalek uit te roeien. Amalek, de grote tegenstander ja. van Israël. En de geest van Amalek waart nog steeds rond. Ja. Dat zagen we bij Esther. Dat zien we ook vandaag. Dat uh, de geest van Amalek nog steeds tegenstand geeft op uh, Israël. En God heeft gezegd van nou, Saul is niet waardig. Uh, gebleken een goed koning te zijn volgens mijn woord. Ik kies een ander uit. En Samuel moest uh, die zalven. En men koos helemaal niet een grote Saul uit die nou, uitblinken zou in, uh, in leiderschap. Nee, God koos een jochie uit die van achter de schapen moet worden gehaald. Ja. Waar zijn hart lag om een volk te kunnen wijden. Had God zich dan vergist in het aanstellen van Saul? Uh, nee, want God geeft het volk wat het wil. Ja. God heeft zich niet vergist. Ah. God, he God heeft alleen tegen Samuel gezegd. Uh, ik wil koning zijn. En het volk die nu om een koning roept zoals alle andere volken een koning hebben hebben in feite, doordat ze dat willen mij verworpen ja. en ik kan het eigenlijk niet nalaten om even helemaal terug te gaan naar Genesis 1 vers mm -hmm. 1 ja. want het eerste woordje in Genesis 1 vers 1 wat wij vertalen met in de beginnen staat Bereshit en in het Hebreeuws kun je het woordje Bereshit in twee woordjes halen dat is rosh en bijt Mm -hmm. Dus een rosh is hoofd en bijt is huis. Ja. Ik zeg dan, God wil eigenlijk het hoofd zijn in het huis. Dus hij heeft de aarde geschapen als een huis voor de mensen om in te wonen. En daarin wil hij het hoofd zijn, de ja. rosh zijn. Ja. Hij wil koning zijn op aarde. En wat heeft de mens gedaan? Die heeft hem aan de kant gegooid. Die heeft eigenlijk gezegd, Satan wij geloven jou. En nou is door de Messias heen God bezig om... Uh, God weer koning te laten zijn op aarde. Ja, dus eigenlijk wat je hier ziet, is wat we in de vorige aflevering ook al regelmatig hebben gezien. Het volk verwerpt God en krijgen dan uiteindelijk Saul als koning, omdat uh, ja, ze, ze daar gewoon om gevraagd hebben. Ze, ze wilden net zo zijn als alle andere volken. En ja. dan zegt God, nou prima, dan krijg je Saul, een ja. boom van een kerel, goed eruitziend en, ja. uh, en sterk. Ja. Maar hij faalde geestelijk. Ja. En dan zie je dat God zegt van nou, ik, ik kies dan toch een andere, dan komt Samuel. En die, die moet dan een jochie achter de schapen weghalen uh, met een heel ander hart. Iemand die helemaal niet in tel is, maar die wel graag een kudde wil uh, leiden. Ja. Die gewend is om een kudde te leiden. Nou zegt God dan eigenlijk, David jij bent mijn geliefde. Uh, dat betekent trouwens David ook, dat mm -hmm. is, betekent geliefde. Dus jij bent uh, mijn geliefde ja. en jij mag het nu gaan doen. Ja. En uh, dan zie je dat uh, David op uh, drie manieren wordt gezalfd heel mooi is dat uh, voert te ver om daar nu iets alles over te zeggen maar tot profeet priester en koning wordt gesalvd ja. en dan uh, krijg je dat de tijd van de rechters echt voorbij is en dat er rust komt in het land voor het eerst Saul had altijd nog uh, strijd gevoerd david heeft ook heel veel strijd moeten voeren maar uiteindelijk is het hem gelukt en david uh, dan zijn we aanbeland in 2 samuel 7 mm -hmm. en dan staat er en het gebeurde toen de koning in zijn huis zat en de Heere hem rust had gegeven van zijn vijanden van rondom. Ja. Dan zie je dat als er een koning komt die beantwoordt aan het woord van God. En aan zijn hart. Hm. Dat er dan rust komt in het land. Ja. Dus wat we bij de rechters zagen. Een opleving van naar God luisteren en dan weer afdwalen brengt weer onrust en strijd. Ja. Dat komt tot rust bij David. Ja. Dat vind ik wel, wel heel bijzonder. En het, het mooie van, van Samuel vind ik ook wel. Als je dat leest. We kennen één en twee samen wel. Uh, en we lezen het ook weer als geschiedenis. Maar het is ook weer een profetisch boek. Dan denk ik, ja, het, het is ook weer belangrijk om het dan profetisch te lezen. Ja. En dan te kijken wat zegt het woord daarin weer over de toekomst. Daar zullen we in dit hoofdstuk ontzettend veel van tegenkomen. Ja, Want David die mag dan zijn eigen paleis gaan bouwen. Ja, kijk, als, als je tot rust komt en je bent niet altijd op drift, je dus je leeft niet altijd uit, uit de tent he? te leven ja, of ja. uit de koffer te leven, zouden ja, we zeggen ja, vandaag, ja, ja. dan ben je eindelijk... Uh, heeft David zijn huis gebouwd, echt ja. van, van hout, van zederhout gebouwd. Ja. En dan uh, komt hij tot het besef ja, nou zit ik hier wel in mijn luie stoel. Ik wil nog niet zeggen achter die geraniums. <laughs> Maar ja. dan zit ik hier, en als ik dan naar buiten kijk, dan zie ik daar een tent staan waar... De tabernakel? Mijn, de, de tabernakel waar ja. God in woont. Ja. En is dat dan niet een te groot contrast? Moet God dan eigenlijk ook niet in een huis wonen? Ja. En dan krijgt David... Op zich een, een, een, een behoorlijk goede overweging. Ik vind het een prachtige overweging. Ja. Volgens eigenlijk dat je God het beste... Ja, eigenlijk de, zou je het beste andersom plek... hebben gedaan, denk ik. He, van nou maar, ja, ik had die gedachte huis... ook. Toen ik, huis dit, van God, hè? toen ik dit las dacht ik, nou je gaat eerst de tabernakel goed opbouwen. En als dat klaar is... Dat dan... is ook wat in Haggai staat natuurlijk. Ja. hè? He? In, he? in het profeet Haggai ja. haalt het Van ja. Jullie zwoegen allemaal voor je eigen huis, ja. maar het huis van Allem. God ligt vervallen bij. Precies. Ja. Maar uiteindelijk het hart van, van David is hier goed. Ja. En uh, uiteindelijk stuurt God dan ook uh, de profeet Nathan om te zeggen, van: nou, dat is een hele goede gedachte, maar ik heb het helemaal niet nodig, zegt God eigenlijk. Ja. Ik heb jou toch alles gegeven. Ik heb je vrachtende schapen weggehaald. Ik heb je in alles gezegend. Ik heb je overwinning gegeven. En dan zit je te benen koning te zijn in je land. Je zit in je luie stoel. En je mag genieten van alles wat ik je heb gegeven. Dus uh, waarom zou je mij iets moeten geven? God vond het niet verkeerd dat hij zijn eigen huis had gebouwd. Nee, hij vond het helemaal niet fout. Hij, hij, hij, hij, en, hij, en hij, hij zegende zelf, het gewoon. En hij zegende hem gewoon. En, en, en God zegt ook van het is goed dat je... Uh, dit heb ik gedacht, maar zou jij dat nou voor mij doen? Ja. Uh, weet je wat? Ik zal de rollen eens omdraaien. Omdat jij zo'n goede gedachte hebt, ga ik je nog meer geven. En dan zegt God: Nee, ik zal, jij zal niet voor mij een huis bouwen. Uh, want, want jouw zoon zal dat doen. Die zal voor mij een huis bouwen. Aan jouw handen kleeft te veel bloed. Dus jij bent eigenlijk niet waard om voor mij een huis te bouwen. Jouw zoon na jou zal dat doen. Dat is Salomo. Maar zegt God, in vers 11, de Heer zal voor u een huis bouwen. Dus dan is David klaar met zijn eigen woning. Ja. Hij zit daar op de veranda naar buiten te kijken. Ja. En dan zegt God nog, Van ik zal voor u een huis bouwen. Terwijl hij al een huis heeft. Terwijl hij al een huis heeft. Ja. Dus daar moet iets diepers achter zitten. Ja. En dan, hier is de oorsprong eigenlijk van het Davidische koningschap. Het, het koningshuis van David. Ja. En hier ligt dan ook de oorsprong van de Koninklijke Messias. Ja. Dus we, we zien in deze uitzendingen, we zijn geloof ik nu in de tiende aflevering, ja. als je kijkt vanaf aflevering 1, zaad 2 Genesis 1, ja. als het dan gaat over de Messias, nou dan wordt er nog gesproken over iemand, een ja. zaad, ja. een hij, ja. wie zal een dat man, zijn? scepter. Ja, en steeds doorlezende in het woord, en je bent nu in de Koningentijd, krijg je steeds meer duidelijke contouren van wie dat zal zijn. Ja. En ik zie in 2 Samuel 7 dan ook een soort knooppunt van alle lijntjes die God heeft aangedragen van zo zal de Messias zijn. Mm -hmm. Het komt allemaal hier bijeen. Ja. En dat betekent dat God zegt, ik, ga een, een, ik zal een troon maken. Dat staat in vers 13, ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Ja. Dus eigenlijk zegt hij tegen koning David, jij bent nou degene op wie ik voort wil bouwen. Ja. En ik doe dat door voor jou een huis te bouwen. En dan bedoelt hij niet een fysiek huis waar hij al in zit. Want hij had dat al. Maar zijn koningshuis, zijn geslacht. Ja. Ja, ja en dan zie je eigenlijk, zeg maar, dat in David uh, uh, zeg maar de, de, de capaciteiten en de talenten van een Mozes, van een Jozua uh, en de richteren samenkomt in die koning David. Ja. Je, je ziet dat wat in Genesis 1 werd beloofd... ...dat er iemand zou opstaan die uh, rechter zou zijn. Ja. Genesis 49 bij Jacob, bij Juda zagen we dat. Ja. We zien in de belofte bij Abraham dat aan Abraham land werd beloofd. Dat zien we hierin terugkomen, dat uh, God rust heeft gegeven van rondom. Je ziet hier dat hij zegt ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Ook daar kan je weer een hele aparte uitzending aan wijden... Maar dat is een, een bepaalde formule die God steeds uitspreekt bij ieder met wie hij een verbond sluit. Bij ja. Abraham en Isaac en Jacob, bij Israël mm -hmm. en dus hier ook bij David. Ja. Dat hij zegt van ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Ja. En datzelfde hoor je ook terug bij Jezus als hij gedoopt wordt. Deze is mijn zoon, de geliefde. In het Hebreeuws zou je zeggen de David de uitverkorene in hem heb ik mijn welbehagen en ik wil, ben hem tot een vader en hij is mij tot een zoon. Ja. Dus dan zie je dat het verbond, of eigenlijk moet ik liever zeggen, de verbonden, die God heeft gesloten met allerlei verschillende personen, met allerlei aspecten aan land, aan koningschap, aan verbond, aan Messias, ja. Ja. dat dat hier allemaal samenkomt in ja. dit hoofdstuk. Ja. En wil je dus begrijpen wat de Messias op aarde komt doen, dan kun je niet heen om 2 Samuel 7. Dan ja. moet je de persoon van David begrijpen. En dan vervolgens is het wel weer heel wonderlijk hoe God dan verder gaat. Ja, want dan gaat hij uh, tegen David zeggen van, luister eens, uh, ik uh, vind dat jij niet waar bent om mijn huis te bouwen, ja. maar dat mag jouw zoon doen. Ja. Een zoon die heet Salomo, mm -hmm. geboren uit een overspelige situatie. Ja. En dat laat God Wonderlijk, toe. Ja. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. <laughs> uh, en, en mensen kunnen falen. En ondanks menselijk falen komt tot, God tot, tot zijn doel. Ja. En de Bijbel, dat vind ik wel het mooie aan de hele Bijbel, is gewoon volstrekt eerlijk in alles. Ja. Die, die wint er geen doekjes om, die zegt gewoon hoe het erop bij staat. Mm -hmm. Als je de Griekse mythologie leest over de goden van de Grieken ja. en de Romeinen, dan... Uh, is dat allemaal op en top perfectie. Dat, dat, dat, uh, dat zijn, als je de beeldenissen van die goden bekijkt, dat is heel mooi, Afrodite en zo, dat, is, ja, ja, ja. dat, dat ja. straalt perfectie uit. Ja. Maar in de Bijbel straalt realiteit uit, van hoe mensen echt zijn. Ja. Hoe David is, dat hij, ondanks dat hij een man naar Gods hart is, toch een overspelige man is. Ja. En dat geeft aan, uh, wij zijn niet perfect. Wij kunnen falen, wij kunnen overspel plegen en toch komt God daardoor, daardoor heen tot zijn doel. Ja. ja. En bij Judah was hetzelfde het geval. Die, ja, uh, klopt. Ja. Dus er zijn zoveel situaties uh, in het leven van Jezus, gaan we naar Matthäus 1, mm -hmm. lees een geslachtsregister maar na en er zitten een aantal weeffouten in zouden we zeggen. Het <laughs> klopt niet helemaal, het is ja. niet perfect. Ja, het is niet heilig. En toch komt God tot zijn doel. Ja. En ja. Dat mag heel veel uh, uh, mensen ook tot troost zijn. Dat We zijn niet perfect. Nee. En de perfectie komt nog. Ja. En ook David, hoewel uh, hij fouten maakte... God noemde hem de geliefde zoon. Een man naar mijn hart. En dat heeft niet te maken met dat David perfect was. Maar dat zijn hart gericht was op berouw. Ja. Dat hij ondanks de fouten zei... Ik heb er berouw van. Ik had het niet moeten doen. Het nee. is gebeurd ja. en ik beleid dat. Ja. En daardoor zegt God: Het is goed. Dat was ook de fout die Saul maakte. God sprak hem aan op het feit dat hij uh, Amalek niet had omgebracht. En hij uh, begon hij alle excuses te de, verzinnen. Hij begon het te vergoeden. Ja. ja. ja. ja. En, en David was niet zo. Die zei voor God: U hebt helemaal gelijk. Ik ja. zat fout. Ja. En vanwege die houding. Zegt God, nou ben jij een man naar mijn hart. En dat zegt hij tegen ja. alle, iedereen die hem volgt. Ja. Heb jij een houding van berouw? Snap jij dat je fout bent geweest? Ja. Ga maar gewoon door. Ja. En dat, dat, zo is God. En zo trekt hij zijn plan. En zo trekt hij ook zijn plan. Ja. Maar wel dat... Hij is ook rechtvaardig. Want hij zegt ook tegen David, jij zult niet voor mij dat huis bouwen. Want jij hebt bloed aan je handen. Ja. Uh, jouw zoon na jou zal dat doen. Uh, het is inderdaad koning Salomo shlomo zeg je in het hebreeuws en dat komt heel dicht in de buurt van uh, shalom vrede en hij is hij is ook de sarha shalom de vredevorst ja. en als je dan weet dat in de profeten ook staat in Jesaja 9 bijvoorbeeld dat hij de vredevorst zal zijn de messias de vredevorst mm -hmm. dan ga je begrijpen dat de messias niet alleen meer lijkt op david ja. Want het werd over hem gezegd, jij bent mijn David. Maar hij is, hij is uiteindelijk ook de koning van de vrede. Ja. Hij zal komen als koning om vrede op aarde te brengen. Ja, ik, als ik David was, dan zou ik zeggen, ja, meneer God, uh, ik moest toch eerst al die volken uh, bestrijden, dat heb ik gewoon gedaan. En uh, daardoor ik bloed in mijn handen en dan mag ik die tempel niet bouwen. Je ziet daarin juist... Het leven van, van de Messias ook terug in die tweedeling. Ja. Je hebt één de strijder. Ja. Jezus in zijn eerste komst die de strijd aangaat op Golgotha met Satan. Bloed over zijn hele lichaam heeft benen, ja. Bloed aan zijn handen heeft van ja. de ongerechtigheid van de mensheid. Ja. Dat draagt hij. Daarin is hij ook de, de zoon van David. Ja. Maar ook de zoon van Jozef, de leider de Messias. Daar komen we ook nog ja. in een uitzending op terug. En dat we juist hem ook in zijn tweede komst zien als de koning van Shalom. Ja. Ik vind dat juist heel mooi. Ja, ja. Da daarin ja. lijken zij juist zo uh, op de Messias. Ja. En ja, ik, ik ben er bijna uitgelaten over hoe mooi de Bijbel in elkaar zit in alle facetten. Dat als je weer in herinnering roept over die Emmausgangers, gangers dat ze daarop weglopen. Ja, maar hoe, hoezo, uh, Jezus? Hoe gaat het dan over in de oude testament zoals we dat dan noemen hoe spreekt dat over u nou op deze manier ja. en we moeten het leren zien en dat is gewoon kijken naar wat er staat wat er is gebeurd en begrijpen wat er ook in Jezus leven is gebeurd want kijk maar eens in uh, in, in Lucas Lucas hoofdstuk 1 het is ook weer een van mijn favoriete teksten die ik ook in andere uitzendingen heb uh, gebruikt Lucas hoofdstuk 1, daar gaat het over de aankondiging van de geboorte van de Messias, van ja. Jezus. En dan zegt de engel Gabriel tegen Maria, En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Yeshua geven. Dat wil zeggen, hij is redder. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer, moet je nagaan, zal hem de troon van zijn vader David geven. Jozef was toch zijn vader? Nee, hier wordt op het huis van David teruggegrepen... en gezegd die belofte dat er een eeuwig koningschap zou zijn... uit 2 Samuel 7 wordt hier aangehaald... en gezegd van hij zal op de troon van zijn vader David zitten... en hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid... en aan zijn rijk zal geen einde komen. Ja, terwijl de uh, geschiedenis dan uh, ook leert... dat er na Salomo toch heel wat fout is gegaan in dat koningshuis... Alles is fout gegaan. Zelfs direct bij Salomo is het fout gegaan. Bij Salomo ook al, ja. En uh, dat doordat de Salomo in de fout ging, het Rijk ook is gesplitst in een noordelijk tienstammenrijk en een zuidelijk tweestammenrijk. Dat gebeurde al onder hem. Uh... Dat gebeurde al uh, in het begin onder hem. Ja. Dus je ziet eigenlijk al dat het meteen al afbrokkelt. Net zoals in de tijd. We, we doen niet wat God van ons vraagt. Ja. En dat doet ook de vraagreizen. Uh, hoe zal dat dan gebeuren? Ja. Want als want in de tijd van Jezus dit werd geproclameerd, Jezus werd gekruisigd als koning van de joden, maar hoezo op de troon van zijn vader David? Mm -hmm. En de kerk heeft altijd gezegd, dat <coughs> moeten we dan dus geestelijk zien, dan zit hij op zijn troon in de hemelen en regeert zo de wereld. Ja. En dat klopt ook wel, want hem is gegeven alle macht in de hemelen ja. en op aarde. Maar ook onder, onder David zelf werd er al een aanval gepleegd op zijn troon, door zijn eigen zoon. Ook. Onder andere. Dus je, je ziet dat... Het, het aardse leven onvolmaakt is, ja. en dat zelfs een David en zelfs een Salomo, die een afspiegeling zijn van de Messias, niet in staat zijn te doen wat God van mm -hmm. ons vraagt. En ja. dat dat in Jezus wel gebeurt, mm -hmm. maar dat dat voor onze tijd nu nog steeds de vraag is, hoe gaat dat dan ja. gebeuren? Maar nou staan daarvoor die beloftes die we net hebben allemaal hebben gelezen, ja. dat, dat de Heer tegen David zegt van, luister eens, ik ga jou een huis bouwen, ja. En dan vervolgens uh, direct al bij, uh, gaat het mis. In, zijn, in zijn situatie gaat het mis. Want dan ja. wordt, er, wordt er een aanslag op zijn koningschap gepleegd. Ja. Vervolgens uh, gaat Salomo de mist in. En alles wat na hem komt. Ja, dan denk we, wat blijft er van die beloftes over? Ja, en dat denk je ook nu. Want Jezus is gekruisigd, opgevaren naar de hemel. En wat blijft er nou van die troon van David ja. over? Want waar stond die troon van David? Ja. Die stond en... met vier poten op deze aarde. In Jeruzalem en ja. niet in de hemelen. Ja. Dus om het alleen maar geestelijk te zien vind ik niet kloppen. Ja. Dus en het is nodig om uit te zien naar de komende Messias. Dus naar de koning uh, Jezus, die terug gaat komen als de, de vredevorst. Mm -hmm. En daarvan uh, spreekt wel Hosea. Ik, ik wilde wel graag. Uh, mm -hmm. ...gezegd hebben in deze uitzending... ...want ik heb gemerkt dat de tijd heel rap gaat altijd. Ja, ja, ja precies. Ja. <laughs> ik denk, ik wil dat toch niet gemist hebben. Dat is uh, Hosea, hoofdstuk 3. Uh, Hosea is een prachtig, uh, prachtig profetisch boek... ...wat gaat over de toekomst van Israël. Ja. En uh, in hoofdstuk 3, vers 5 staat... ...daarna zullen de Israëlieten zich bekeren. Eerst is er afval. Mm -hmm. Ze zullen zonder koning en zonder vorst blijven zonder offer, dus er is geen, geen tempel, dat is precies onze tijd, zonder efot e en afgodsbeelden. En daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de Heer hun God zoeken, en David hun koning. Ja. En ze zullen zich in diep ontzag tot de Heer uh, en zijn goedheid wenden in later tijd. Ja. En dan is de vraag, wanneer is die later tijd? In het Hebreeuws staat daar een woordje, dat uh, is acharit en acharit Duidt echt op de allerlaatste dagen van nou, onze wereld, zeg maar. Ja. Waarin God verandering gaat geven. Dus wanneer zal het volk roepen om deze nazaat, koning David, dus de, de, de Messias, dat is in later tijd. Ja. Dus als wij nu kijken naar Israël zonder tempel, uh, zonder tempeldienst... Zonder koning. Zonder koning. Want Netanjahu hoe is geen. Hij wordt wel als koning genoemd, ja, maar nee. hij is geen koning. Nee. Dan is dat onze tijd. Maar daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en hun God zoeken ja. en ook David hun koning. En ik zie in deze tijd een roep daarom. Uh, de Messiaanse beweging is daar natuurlijk een exponent van, mm -hmm. om, om hier de roepende te zijn. Ja, maar, maar niet alleen de Messiaanse beweging, uh, want als ik in Jeruzalem rondloop en ik ben bijvoorbeeld bij uh, de, de Western Wall, uh, ja. dan, uh, dan hoor ik mensen roepen om de messias. Wees blij. Ja. Het gebeurt in deze ja. tijd. Kijk, sinds 1948 en een, een grote opleving in de tachtiger jaren en het zette alleen maar door in de ja. Messiaanse beweging. Dat uh, roepen Baruchah, Babashem, Abenai ja. Gezegend is Hij, die komt in de naam van de Heer, want dat zal de, dat de Messias doen, maar dat gebeurt nu overal. Het ja. is niet alleen maar uh, de Joden, maar het zijn alle Israëlieten, dus alle stammen zullen dat doen. Ja. En niet alleen maar de Messiaanse beweging, maar over, de, over heel Israël zal het gebeuren. Ja. En, uh, er, er zal een heel klein deel zijn, wat het blijft ontkennen, maar het overgrote deel zal dit doen. Ja. En ik zie daar nu al de sporen van ja. en dan denk ik, ja, we zijn verwachtingsvol naar wat er gaat gebeuren. Ja, en dan wordt het huis wat God hier belooft in deze aflevering aan koning David, wordt weer zichtbaar gemaakt. Wordt weer zichtbaar gemaakt. Ja. De profeten noemen dat ook de vervallen hut van David, we komen er nog wel ja? over. De vervallen hut van David zal weer worden opgericht. Ja, precies. Ja. Fantastisch. Mooi om te horen, om, uh, om ook te zien dat er kunnen eeuwen voorbij gaan. Maar God komt terug tot op zijn belofte. Yes. Amen. Dankjewel Siep, graag tot de volgende week. Ja. ja, het is fantastisch hoe God laat zien dat hij zegt van tegen David van ik bouw jou een huis. En dat dat... Ondanks alles wat er gebeurd is, alles wat uh, daarna gebeurd is, hoe koningen gefaald hebben. Hoe er uh, uiteindelijk geen koning meer geweest is. Dat uiteindelijk koning Jezus geboren wordt. En dat hij straks ook als koning der koningen zal terugkomen. Heren de heerschade, koning der koningen. Hartelijk dank voor het kijken voor nu en graag tot een volgende aflevering. We willen nu stilstaan bij de leidende Messias. En dan hebben we het niet over de, de zoon van David maar eigenlijk over de zoon van Jozef. En die twee lijnen zien we in de hele Bijbel terug.